Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een boer in Leeuwarden. Bijna 60 koeien zijn er weggehaald omdat de omstandigheden in de stal te slecht zijn. De dieren hadden geen droge en schone lichtplaats en waren ernstig vervuild. Volgens de NVWA is de situatie in de stal al maanden slecht. In december bepaalde de rechter dat de boer nog maar maximaal 40 koeien mag houden. Daar heeft de boer zich niet aan gehouden. Een paar dagen geleden liepen er nog bijna honderd koeien in de stal. Het Chinese telecomconcern Huawei heeft in een advertentie... in de Wall Street Journal duidelijk gemaakt dat het niets te verbergen heeft. Amerikaanse media worden uitgenodigd om op bezoek te komen... en misverstanden op te lossen. De Amerikaanse regering zegt dat de technologie van Huawei... spionage door China mogelijk maakt. Daarom mogen Amerikaanse bedrijven geen gebruik maken van de technologie. De lucht lijkt geklaard over de onverwachte aankoop... van aandelen Air France KLM door de Nederlandse staat. Minister Hoekstra heeft in Parijs erkend dat het een onorthodoxe zet was... maar dat die nodig was door de koersgevoeligheid van de informatie. Hoekstra en collega-minister Le Maire benadrukten in een persconferentie... hun gezamenlijke belang om van Air France KLM een sterk bedrijf te maken. De marktwerking in de zorg is doorgeschoten... dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid in het AD... Volgens de minister zijn er te veel zorgaanbieders... die lang niet allemaal goede kwaliteit zorg leveren. Hij wil vooral de thuiszorg anders organiseren. De jongen wil dat er één team van wijkverplegers komt... in plaats van verschillende kleine zorgaanbieders. Dat heeft wel het gevolg dat de vrije zorgkeuze beperkt wordt. Volgens de minister zijn de veranderingen nodig... vanwege het personeelstekort en de stijgende zorgkosten. Het weer vanmiddag blijft het bewolkt, maar ook droog. Het wordt een graad of acht...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 En sluit dan door de struiken naar een veilige plaats Maar helaas kan jij dan niet met me mee Is je moeder je moeder je moeder, niet thuis? is je moeder, je moeder, je moeder niet thuis? Is je moeder, je moeder, je moeder niet thuis? Weer zijn muis in het achterhuis. Ah, ah, ah. Is je moeder niet thuis, is je moeder niet thuis, is je moeder niet thuis? Mari, want ik voel me wat bangs. doe geef me een kat, kom en zitten hier op m'n knie.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 Is je moeder, je moeder, je moeder niet thuis? Is je, moeder, je, moeder, je moeder, niet thuis, Is je, moeder, je, moeder, je moeder, niet thuis? Zij de in het achterhuis. Ah, ah, ah, ah, ah. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, hang het oude deur, bij je glaasje die keur, je merken hoe graag je ziet.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 uitwaaien en dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf, ontdek de ander, ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. I think about it every night and day. I'm addicted to want inside your love. I wouldn't want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 I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we can form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come me on me out. You got me feeling high, and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, you think about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 step off the cloud and i just can't get enough What do you think about it? Switch up. Switch up. I just Switch up. Got sunk in your bed, rock hot. Up in your love shot. Now, how about your whole shot? I'm stuck in your head. Love. Switch up. Now, get out, I, I won't worry. We're making me feel it to me, me. I want it all, all. know what I mean. Your love is a dose of so to Switch me. up. Addicted. I can't get away from.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 Just because you have been spoken for so long And Though you may not have done anything Will that be a consolation when she's gone? Listen boy, it's good information from a man who's made mistakes Just a word or two that she gets from you Could be the difference that it makes She's a trusting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 Het verschil is duidelijk. duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. Over een kleine paard gaat. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Het heet Selwella Barada. Glamok. Glamok. Kom in de club als je krullende hert. Het z'n niveau, oké je dans al of niet spring springen, kleine Impala spring een kleine dammeert Het niveau, doe normaal en niveau Kunnen op mijn hoofd en ik space en niveau Het z'n niveau, doe normaal en niveau Kunnen op mijn hoofd en ik space en niveau Het, Doe normaal en niveau Beest en hut en slangen leren, geen stuts. Kom ik in de club, dan je weet ik maak stuk. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. No, het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Want we werken, die kaartje heeft geen sterke. 45 op de hip, volle knip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja, weet je, weet ik was gangs. Laat je chickie op mijn dik zitten. Gaston. Zo wilt je niet en dat omdat je kort naait. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite. Ik ben heet net als jullie. Kom ik dan, kom ik voelen. Of doe net als ze coolie. Ik heb seks. dus gooi wat bens in het publiek. Ik heb seks. dus gooi wat bens in het publiek. Het zijn val doen normaal en val kunnen op mijn hoofd. En ik space en val. Het zijn val doen normaal en val kunnen op mijn hoofd. En ik space en val. Doe normaal en nufou. Oh. Huts. Huts. huts. Oh, space uh, en niffle, oh. Huts. Ey, doe normaal en niveau. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de ah, yeah. motherfucking muur en niveau. Money wordt gestort en niffo En ik blow het in de motherfucking store En okay. niffo, huts Die slangen worden leren en niffo, huts Die slangen worden leren en niffo, huts Ben ik heb bloed, dat scheur de hele tent groot, groot. Hele tent bloot, Brood. hele tent rood Red. Geen remblokken, ik moet racen naar die finish Racen naar die finish, Ra racen naar die finish En die tattus op mijn been laten smelten het boter Op op, high top, domme swag op motor Rolex, boss down, alle kanten glimmen eh? Nek je die alle kanten glimmen and I oh, do normal, and evo can I love my hoof, then it's based and evo, and do normal, and evo can I love, oh, how, can I love yeah. my hoof, then it's based and evo, oh, huts yeah. do no more, and evo, jong en dom dat is roekeloos wow. Fuck een spaarrekening, ik stek een schoenen doos yeah. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam nigga, hoe dan ook ah, Ik ben in de trap, met de dikke stack stack Niggers gooien shots, maar ik intercept Als die nigger test, voel ik met die vlidder mes Swagger had ik sinds de crash, sneaker op mijn vind ik het Huts. Huts. Gucci jacka, Gucci polo en muts En met AK mijn hart. Je bitches op mijn huid want ik weet dat ze me lust. Ik voel je in die energie, die gaat niet meer. Kom een naar binnen bus. in de club met Straight Face No smile wow. Word niet gefouilleerd, want ook ken mijn profiel. Wow. Ik ben even lekker en er is sowieso staal. Die dikke swagger jaggen, wat ze hebben no staal. Krauw, kraak. Ja, toch een dierenmensch. Jullie zijn goed losgegaan op die Piet en nevo. Als je een kleine losgeslagen ham hebt, maar nu gaat je niet ik Het staat er in de vlag. Ik ben Loeshoed. Allah. Zeg die paardengaatjes. Top-lok-party. Esco. Moet het Het zijn nevo. Hier is de Blank Party. Levert ritme van Zandvoort. Ook op internet. ZFM just between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 ZFM Zandvoort. I'm not a man. Ja. Oh. Zwarte ogen.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 alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Nou doen. Het is net of je tegen een muur praten. Doe tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je.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 zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot nou we Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste oog Zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Ik Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestreept door ons verhaal Alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? Het is net We tegen de muur hey, hey, hey, hey, hey, alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Het radiostation dat bij jou past. Dat jouw past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, J'entends des ce qui je cours après. Mais ça va pas Mais comment le monde croyais quoi? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja ja. Oh, Y'a pas moyen, Dja Dja Je ja. suis pas ta cata, Dja Dja ja. Genre en Katjana, baby, tu t'aides ça Je jouais le grand frère pour me salir Je cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu dicones C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu C'est pas comme ça qu'on fait les choses Ta cada daja daja jaja, encore en as une habitude de Oh jaja, jaja. daja pas moi un daja daja tu pas ta cada daja daja genre encore tu as une habitude Oh dja dja. Moyen, jaja. tu pas ta cada oh, daja oh, non y a pas moi jaja, daja ouais encore tu as une habitude Niets is beter dan met jou, de koud hontzeren Er zijn mensen die naar waar belanden, maar we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen, in zoute landen. En, en dan ziet de